Niet doen, die start toch niet? Geef niet! Hij staat op de helling! Zijn neus hier naartoe! We komen er niet bij weg! Hoeft toch niet! We zitten misschien in de tank. Achteraan rechts. Gooi de hand helemaal af. Wacht even! Geen nog een duwtje! Daar gaat hij! Achteraan. Een nieuwe auto. Ja, die prachtige villa. Gelukkig maar gehuurd. Nou ja, dat moeten we er wel over hebben voor het goede doel. We zijn er tenminste uit. Kom mee, weg mee, Zelder. Dat is vuil. Ik weet het niet. Vuil! Stiefens, Stel ik zit er vast belast, ik moet erheen. Ik moet vuil redden! Doe niet zo krankzinnig, met... Je kunt niets doen. Dat geeft niet. Gebruik je hersens, met? Laat me los, zei Zij met je verdomde marsbewoners. Waarom hebben jullie nog niet wat losgeladen? Laat me gaan, Steven! De hele tent brandt als een fakkel. Als ze nog binnen is, is er niks meer aan te doen. En als ze hebben meegenomen, is er ook niks meer aan te doen. Uh, snap dat uh, nou toch? En hou je nou kalm, alsjeblieft. Kalm? Moet ik maar kalm houden? Dat, dat is toch een tomme helemaal het opent? Wie heeft die ellende over mijn hoofd uitgestapt? Kijk nee, toch zeker, hè? Mee, lap ik heb Laat me los! Nee, nee, blijf hier. Ik denk dat laat los! Doe die revolver weg met! Ik zit vast door je kop. Alsjeblieft los, laat me... Je hebt erom gevraagd, met. Sorry, ouwe jongen, jij, maar het woesten. Jij, broer, jij denkt zeker dat ik toch niet zal schieten, nou, Reken daar maar niet op! Het is voor je eigen bestwil, met! Tantje! Ik zorg voor mezelf! En als het volgt, dan schiet je maar op, Stevens! Met! Kom terug, met! Verrek jij maar! Wat is hier allemaal aan de hand? Oh, pardon, generaal. Lege oefening zeker? Ja, wat dacht jij dan, Kermis? Oh, neemt hij me niet kwalijk, maar... Dit Niks te maken. Ik... Heb je vast even jongens bij, hè? Jawel, nou, generaal. Mooi zo. Zie je die vent daar rennen? Uh -huh. uh, daar bij het vuur? Precies, haal hem terug. Maar voorzichtig, hij is gewapend. Tot die orders, generaal. Jongens achter die vent dan. Eindelijk is wat actie in het roodgat. Kom op zijn staart, Jeff. Komt in orde, sheriff. Is dat de vijand, generaal? Nee, onze vijanden zijn de marsmannetjes. <laughs> Heb je verdovende lading? Jawel, generaal. Schiet dan. Mooi schot. Sheriff, haal hem binnen en rechts rechts keert. En die vijand dan? Laat maar rustig op landen. Voelen jullie niks? Nee? Ja, een beetje slap in mijn knieën. De opwinding zeker, niks opwinding. Vooruit, die ven naar binnen en wegwezen. gaat hier werkelijk om wezens uit de ruimte? Ja, het klinkt fantastisch, maar toch is het zo. En uh, ik zou het heel erg op prijs stellen als u er verder met niemand over praat. Hmm. Ook uw mannen niet. Ja, maar ik zou... Niks toch... maar, dit is een bevel. Ik hoef geen bevelen aan te nemen van het leren. Oh nee? En wat dacht u dan van deze FBI-volmacht? Hmm. Goed, dan zullen we zullen hier niks over loslaten. Drukt u uw mannen op het hart? Dat schieten vannacht was een legeroefening en die brand is toevallig ontstaan. Kortsluiting of zoiets. U wilt geen paniek. Dat hebt u uitstekend begrepen. Ik wil geen paniek. Van mij hebt u alle medewerking. Kop koffie, generaal? Ja, graag. Het wordt al licht. Jeff? Ja, sheriff? Maak even wat koffie. Flink sterk. Eh, en uh, organiseer een paar sandwiches. Komt voor mijn raad, sheriff. Hoe is het met, uh, met melden? Uh, die ligt beneden in een van de cellen. Hij slaapt nog steeds. Zal nog wel een uurtje duren met die verdoving? Ja, het spijt me voor hem. Ze zijn er waarschijnlijk met zijn vrouw vandoor. Ze waren pas getrouwd. Hij was volkomen in paniek. Hij wist niet meer wat hij deed. Dat kan ik me voorstellen. Ja, het was een fijn mens, zijn vrouw. Tja. Als het goed licht is, dan zullen we ze op verkenning uitgaan. Die marsmensen zijn bij mijn weten nog nooit op klaarlichte dag gesignaleerd. Koffie, Jeff. Mooi zo, dank je. Oh ja, Jeff. Zeg tegen die jongens dat ze mond houden over wat ze vannacht gezien en gehoord hebben. Was het dan geen lege Ja, ik zou het jullie wel kunnen uitleggen, maar het is beter van niet. Wie niks weet, kan ook niks verder vertellen. Trouwens, jullie zouden het toch niet geloven. Alles wat jullie gezien hebben, was een doodgewone brand. Ontstaan door uh, kortsluiting of zo. We hebben de brand weer niet gewaarschuwd omdat er toch met niks meer aan te doen was. En verder niks. Geen woord. Tegen niemand. En zeker niet tegen de pers. Begrepen? Begrepen, sheriff? Als we straks gaan kijken op het strand, dan zullen de jongens wel zien hoe ernstig het is. Nou, generaal, u hebt in ieder geval niet overdreven. Hoeveel mannen had u ingezet? 200, 200 van mijn beste mannen. Tja. Wat hebben die wezens uit de ruimte voor wapens? Geen idee. Uw mannen lijken wel doodgebliksemd. Ja, maar hoe? Hoe wist u dat ze hier zouden aanvallen? We hebben aangenomen dat ze met Melden wilden ontvoeren. De man die bij u in de cel ligt. Ze hebben het gemunt op iedereen die betrokken is in de strijd te gaan. En ze weten maar al te goed waar ze hun mannetjes moeten vinden. Ze zijn dus intelligent. Ja, dat moeten we niet onderschatten. Hoe konden ze weten dat Matt met mij zou gaan samenwerken? En toch wisten ze het. Als ik het goed begrijp, dan is hij bij ons in de cel ook niet veilig. Voorlopig wel. Onze vrienden hebben tot nu toe alleen s'nachts geopereerd. Misschien kunnen ze niet tegen daglicht en ze komen altijd uit zee. Nou, daar zitten we in de stad een eind vandaan. Ja, we nemen hem straks mee in het binnenland in. En ondertussen moeten we zien onze doden te bergen... voordat de mensen er lucht van krijgen. De hospikken zijn gewaarschuwd. Hebt u genoeg mannen om de omgeving af te zetten? Nauwelijks. Maar we zullen ons best doen. Nou, en dit was dan het zomerhuis. Nou, er is ook niet veel van overgebleven. Nee, en van mijn wagen ook niet. Enfin, ik mag nog niet mopperen. Wel, nou, dan is het een vrouw kwijt, dat is veel erger. Ik heb de hele puindoop doorzocht, eh, sheriff. En? Niets. Geen lichaam? Nee, beslist niets. Oh, gelukkig. Dan is het tenminste niet in de brand omgekomen. Dat is dan één ding. Ik heb wel iets gevonden wat ik niet kan thuisbrengen, generaal. Wat dan? Nou, kijk maar. Hier. He? Hier, Het zit klem. Daar onder die balk. Ja, kunnen we die verschuiven? Help eens even. Ja, kom hier. Zo. Hé, hey. wat, wat kan dat zijn, generaal? Dat, dat is er één. Huh? Tenminste, wat er nog van over is. Nou, dat is dan voor het eerst. Tot nu toe hebben we er nooit één te pakken kunnen krijgen. Ze hebben altijd hun doden en gewonden meegenomen. Maar nou, hier was het zeker een beetje te te heet. Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Kan ik u wagen lenen, sheriff? Dit is hoogst belangrijk. Ik moet meteen opbellen. Ik heb mobilofoon aan. Oh, dat is te beter. En uh, denk erom, raak dat ding niet aan. Zou het nog gevaarlijk kunnen zijn, denkt u? Jongen, je weet het nooit. Niets. Dat zeg je toch niet alleen maar om me gerust te stellen, hè Stevens? Heb ik je ooit wat voor geloven? Waar kan ze dan zijn, hè? Ja, als we dat wisten, waren we al een heel eind verder. Zou ze nog in leven zijn? God, ik voel me kapot. Ik kan me eigenlijk helemaal geen barst meer schelen. ontzettend hoog. Ja, je hebt een flinke dosis verdovend spullen in je lichaam gekregen. Sorry jongen, maar het was voor je eigen bestwil. Je stond op het punt om een vreselijke stomiteit uit te halen. Ja, ja, ik weet het maar. Wat zou jij gedaan hebben in mijn plaats? Ja, ah, natuurlijk, ik neem het je ook niet kwalijk. We hebben je alleen maar tegen jezelf in bescherming genomen. Dank je. Maar die marsmensen zijn nog niet van me af. We verklaren ze hierbij de oorlog: de totale oorlog. Maar je rookt veel te veel. Ik weet het te laten, we nog maar... Ach, vooruit kerel, waar is je oude strijdvaardigheid? Oh ja, ik heb je nog niet verteld dat we een troef in handen hebben. Een troef? Ja, eindelijk. We hebben de restanten van een van die marskiereltjes gevonden... tussen de resten van mijn auto en jouw buitenhuis. En? Ik weet het nog niet. Onze specialisten kunnen elk ogenblik hier zijn. Die zullen ons wel meer kunnen vertellen. Wat denk je, Ben je bestand tegen een kijkje op het slagveld van gisteravond... Dat zal wel gaan jagen. Probeer het maar. De sheriff heeft al zijn mannetjes uitgezet om te proberen de omgeving hier af te grendelen voor eventuele nieuwsgierigen. Publiciteit is wel het laatste wat we op dit moment kunnen geworden. Wel was dus niet bij de brand. Op het strand is ook niet gevonden. Dus. Hé, uh... hey, dat is de sheriff. Ziet er opgewonden uit. Hallo, sheriff. Morgen, Melden. Goed Voelt u zo alweer wat beter? Gaat wel, gaat wel, ja. Nieuws, sheriff? Twee dingen, generaal. Kijk eens, dit hebben we op het strand gevonden. Aangespoeld door de verandering, zeker. Dat. is een schoen van vuil. Weet je dat zeker? Of ik dat zeker weet. Dat zou dus een aanwijzing kunnen zijn dat ze haar. Dat ze dat haar hebben meegesleept, het water in net als alle anderen. Ja, maar. maar wat, wat doen ze dan met de gevangenen? Ja. Dat is er nog meer, sheriff. Er heeft zich een ooggetuige gemeld. Nou ja, ooggetuigen. Enfin, hè. moet zelf maar uitmaken wat u van zo'n verhaal wilt geloven. Waar is die vent? Hij komt eraan, daar. Hij moest even zijn boot vastleggen. Wat hoog water. Hé, hey, kan dat niet wat vlugger? Ja, ja, ik kom eraan. Ik kom eraan. Zo, dat is dat. Nou. Kijk eens aan, dat leger is ook procent. Dus toch geen flauwekul. keur. dit is generaal Stevens en dat is de heer Melden. Hallo. Mijn naam is Kelleke. Ja, dat zei ik al. De heren zijn nogal geïnteresseerd in wat u te vertellen hebt, meneer Kelleke. Oh, nou, om, uh, om bij het begin te beginnen. Ik, ik ben sportvisser. Uh, gisteravond lagen we, mijn twee vrienden en ik, hier zo'n twee mijl uit de kust. Gisteravond? Nee, uh, gisteravond. We zijn smiddags gekomen en we zijn blijven liggen tot na zonsondergang. Dat klopt. Ik heb tegen de avond een boot gezien. Juist. En, eh... Uh, we hadden heel wat gevangen in die paar uur. Er was dus redelijk genoeg om wat te vieren. We mm. Hadden die flessen trouwens aan boord voor het geval dat, ziet u. Ja, ja, ja. En toen het donker werd, zijn we voor Anker gegaan. Ongeveer op dezelfde plaats waar we s'avonds gelegen hadden. Zonder licht, nietwaar? Ja, ja, ik, ik weet het niet. Misschien hebben we van elkaar gedacht dat anderen het wel zou doen. We zijn in ieder geval... Ja, ga nou maar door. Dus, wij met z'n drieën aan het vieren. Nou... De flessen waren al gauw leeg en wij waren vol. <laughs> Afgelaaien mag je wel zeggen. Volledig onbekwaam om nog iets anders te doen dan slapen. Dus wij naar kooi. Midden in de nacht werd ik wakker. Het leek wel of op het strand de hel was losgebroken. Kanonnen, mitrailleurs. En ik had toch al zo'n pijn mijn Dat soort details kun je ons wel besparen. Oh, oh, sorry. Even later hield het schiet op. Ik dacht, jongen, je hebt natuurlijk te veel gezopen. Ik ben voor alle zekerheid toch nog even mijn kijker gaan halen... Want al ben ik nou Lazarus, nieuwsgierig blijf ik. Ja, wat hebt u gezien? Nou, in het begin niks. Het was bijna stikdonker. Toen mijn ogen er wat aan gewend waren, zag ik... Ja, het leek wel of er gedaanten over het strand bevogen. Maar het waren geen mensen. Er was ook een huis. Toen hoorde ik weer een paar schoten. Schreeuwen. Een geweldige ontploffing... En toen stond het hele huis in lichte laaien. En toen kon ik, bij het licht van de vlammen, de gedaante duidelijk zien. Ze bewogen in de richting van het water. Het leek wel alsof ze een tegenstribbelend mens bij zich hadden. Een vrouw? Maar nou, dat kon ik niet zien. Ga door. De hele reut verdween in de zee. En toen. toen kwam er een duikboot boven water. Zo'n 100 meter uit de kust. Het is hier nogal diep, weet je. Zo'n kleine duikboot. Ik weet het pertinent zeker. Goed, goed. En toen? Die gedaante kwam er boven water. Dat, ja, dat mens, zal ik maar zeggen, dat werd ingeladen. En toen dook hij weg. Ik heb hem misschien maar een minuut gezien. Toen werd alles rustig. En ik ben weer naar kooi gegaan. Waarom kom je niet pas naar ons toe met dat verhaal? Oh, dat is toch al logisch, dacht ik. Toen ik het hele geval vanmorgen aan mijn vrienden vertelde... hebben ze me vierkant uitgelachen. Maar jij je allemaal in je dronken hersenzaal. Waarom hebt u ze s'nachts niet gewaarschuwd? In de eerste plaats omdat ze toch niet wakker te krijgen waren. En in de tweede plaats omdat ik bang was wat ze zullen missen. En waarom kom je nou nu plotseling wel naar ons toe? Ik heb mijn vrienden afgezet in het haventje verderop. En toen ben ik op mijn eigen houtje eens op verkenning uitgegaan. Nou, toen ik die rokende puinhopen zag... kon ik al uitrekenen dat ik niet gedroomd had. Ik dacht dat het mijn plicht was om te gaan vertellen wat ik heb gezien. Maar ja, dat, dat heb ik dan gedaan. Wij zijn u heel dankbaar, meneer... Uh, Kalker. Uh, meneer Kalleker, u hebt ons meer geholpen dan u denkt. Ik, ik, ik weet niet of u er wat aan hebt, maar ik heb vannacht ook een paar foto's gemaakt. Ja, niet dat ik er veel van verwacht, maar wie weet staat er wat op dat mijn verhaal kan illustreren. Waar zijn die foto's? Hier is het filmpje. Ja, het is nog niet ontwikkeld. Mooi werkje voor mijn specialisten. Nogmaals bedankt voor uw moeite. Oh, graag gedaan. Ja, en dan nog iets. Ik zou het erg op prijs stellen als u alles wat u ons nu verteld hebt verder voor uzelf zou willen houden. Oh, nou ja. Als dat het dan moet. moet. Ja, dat moet. Goed. Afgesproken. Tot ziens, heren. Tot, Tot ziens. Halliger. Nou, er blijft niet veel over van onze zeemonsters. Zeemonsters die een duikboot nodig hebben. Ja, het klinkt mij nogal vreemd in de horen. Dat is het hele verhaal van die marsmensen en zo. Als dat allemaal waar is wat die man beweert, dan opent dat wel heel nieuwe perspectieven. Het is mensenrijk, generaal. Met alle respect natuurlijk, maar uh, dat had ik u zo wel kunnen vertellen. Nooit te snel conclusies trekken, sheriff. Hebt u dat vroeger niet geleerd? Maar het ligt toch voor de hand wat hier gebeurd is. Stel dat je gangsters even een duikboot op de bij kop getikt. Ze hebben er geslaagd grote zeedieren, dolfijnen, zeehonden of zo. Om misschien wel grote invissen, om die af te richten. Om de slachtoffers voor hen op te halen. Hm. En zo terroriseren ze de hele kust. Uw nou, theorieën zijn al net zo fantastisch ja. als de onze. Nee, laat u het maar aan ons over, sheriff. Ja, maar de heer. Heren, toch... we staan hier onze tijd te verknoeien. Laten we liever onze informaties natrekken. Als er sprake is geweest van een duikboot. dan moet de kustwacht hem op zijn radar gehad hebben. Ook al is hij maar één minuut boter geweest. Je hebt gelijk, Met. En die foto's moeten ontwikkeld worden, nu meteen. En dat lichaam moet worden onderzocht. Daar blijft dokter Nelson aan. Ja, daar is hij. Hallo, Doc. Goedemorgen, generaal Stevens. Nou, wat een onheilzaam uur van de dag. Wie iets interessants wil zien, moet er vroeg bij zijn, dok. Huh? Je kent met Melden? Hallo, meneer Melden. Hallo, dok. En dit is de sheriff van deze arts. Ja. Sheriff, dokter Nelson. Hoe maakt dit? De sheriff gelooft niet zo erg in onze marsbewoners theorie. Nou, dat kan ik me voorstellen. Ik had er een paar maanden geleden ook nog moeite mee. En u wilt beweren dat u nu... Je hebt het zeker wel gezien, hè? Ja, het is er heet toegegaan. Zo zou je het wel kunnen noemen. Ze hadden het op met gemunt... Het was een Witte Broodsweek aan het vieren in dat landhuis daar. Niet veel meer van over, hè? Nee, die Witte Broodsweek ook niet. Zijn er met mevrouw van vandoor? Ja, dat is een beroerde geschiedenis. Je moet het met mij niet kwalijk nemen als hij niet in een al te beste humeur is. Ja, dat begrijp ik. Maar, ter zake. Je zei dat jullie zo'n ruimtereus te pakken hadden. Jammer genoeg is dat niet helemaal waar. We hebben na de brand tussen het puin de resten gevonden van wat zo'n ding geweest moet zijn. Nogal verminkt helaas. Maar misschien kun je er wat mee doen. Het is in ieder geval het eerste exemplaar dat ons ooit in handen is gevallen. Dat ja, druk je met haast wetenschappelijke voorzichtigheid uit. <laughs> Blij dat je in de loop van de tijd tenminste nog iets voor ons geleerd hebt. Dus geen subordinatie, hè, doch? Oh, maar generaal. Ah, waar is de bergingsbrief? Sheriff, zou u die onder uw commando willen nemen, dan kan ik dokter Nelson verder de weg wijzen. Wel graag, generaal. En laat ze een beetje opschieten, want ik wil het strand binnen een half uur leeg hebben. En laat ze een beetje versterking halen. Met die paar vrachtwagens krijgen ze die 200 man nooit weg. 200? Ja, 200 van mijn beste mannen. Jij dacht dat we in vredestijd leefden, hè? Mannen, opladen! Die kant op! Zo, nou dat mars, mannetje. Kom maar mee dan. Ah, is dat hem? Ja. Ik heb iedereen verboden eraan te komen. Groot gelijk, generaal. Nou, veel is het niet, maar we zullen kijken of we het weg kunnen krijgen. Zullen we afspreken vanavond tot mijn laboratorium? Dan kan ik u waarschijnlijk al een stuk meer vertellen. Uitstekend. Jij komt toch ook met? Heeft Lijkt me onwaarschijnlijk. Avond voor me, er is niets abnormaals waargenomen. U hebt radarobservaties op de band, neem ik aan? Natuurlijk, generaal. Doe me dan een plezier en check de zaak even na, wil je? Het moet rond 11 uur geweest zijn, heel kort. Ja, ik, ik denk niet dat het veel zal helpen. Doe maar... het toch maar. Een ogenblikje, generaal. Hij gaat de zaak na. Hij is er niet zo blij mee, geloof ik. Dat kan ik me voorstellen. Als het dadelijk blijkt dat ze toch een signaal hebben gehad, betekent dat dat er gisteravond iemand heeft zitten slapen in? Nee, Daar horen ze dan wel meer van, precies. Hallo? Hallo? Ja, hallo, generaal. We hebben net de band afgedraaid met de opname van rond 11 uur. Om 23 uur 14 hebben we een echo. Heel kort, nog één minuut, zo'n 100 meter van de kust. Klopt. Wat kan het geweest zijn? Zie je wel, ze hebben hem wel. Ja. En wat zeggen ze ervan? Wacht even. Hallo, generaal. We, nou? we kunnen het niet met zekerheid zeggen, maar het zou een kleine duikboot geweest kunnen zijn. Nou, Matt, dit zijn de foto's. Nou, geen geweldige kwaliteit, ja. hè? Wat had je dan verwacht? Wist je niet dat dronken mensen nooit scherp kunnen instellen? En de belichting was nou ook niet bepaald ideaal. ja. ...kunnen we er wel wat op zien, hè? Je hebt het uh, voor groet nou even, Stevens. Ja. Alsjeblieft. Monsters. Monsters die er, die er met iets van doorgaan, hè? Ja. Dat is een vrouw. Kijk maar. Hier kun je het duidelijker zien. Ja. Ja, dat, dat kan niet missen. Dat, dat, dat moet fel zijn. Ja, wie anders. En hier. Kijk, oh, daar zie je tamelijk goed het silhouet van die mysterieuze duikboot. Ja. Vlaag op het water. En dan die, die commando -tugder. Wat zou daar oh. allemaal achter zitten? Lach maar af, dat ding kan nooit ver weg zijn. Onder water haalt een duikboot geen hoge snelheid. Ja, onze duikboot er misschien niet. Maar wie zegt dat het niet een volledig onbekend type is... dat er met honderd knoppen per uur vandoor gaat. Ik ja, heb gelijk, we zijn veel te veel geneigd... om de dingen in gewone menselijke verhoudingen. te Ja, de? Jij? Ja, ah, goed, goed. Ja. We hebben nou helemaal niet met mensen te doen. Dat zeg je nou wel? Dan we kijk hier eens op deze foto. Oh. Wat is dat daar op die brug, die twee gestalten? Ja. Mensen? Nou, in ieder geval iets dat er veel op lijkt. Je zou zeggen dat die scherver met zijn theorie nog niet zo ver naast zat, hè? Als ik niet beter weet. Ja, er we moeten de... zo snel mogelijk verkenningsvluchten worden uitgevoerd boven dit deel van de oceaan. De sona -wacht krijgt opdracht zich te concentreren op het opsporen van een kleine, ongeïdentificeerde dag. Ja, maar ja. denk je dat dat ons verder zal helpen? Nou, misschien, misschien niet. Maar het is in ieder geval het enige wat we op het ogenblik kunnen doen. Wimbo? Hm? Ja, ja graag. Ja, daar ben je na vannacht waarschijnlijk net zo hard aan toe als ik. Alsjeblieft. Dank je. Nou, het wordt tijd dat we naar dokter Nelson gaan. Hé, hey, meerd Van nu af ga ik overal mee tot onze vijanden verslagen zijn. <laughs> Proost. Proost. <laughs> zo ken ik je weer met. als de tenminste mannentaal. Voel je je alweer een beetje beter? Ja, ik kan niet zeggen dat ik me geweldig voel. Maar die foto's hebben in ieder geval weer een beetje hoop gegeven. Hè? Mooi zo. Ik ben zo terug. Even de zona-wacht en de kustwacht instructies geven. En dan op naar het laboratorium. aan de is hè. Je wil bijna vergeten dat er nog zorgeloze mensen rondlopen, dus wisten. Zou ze zo zorgeloos kunnen zijn? Geen ja. Oh. Ja, er is al iemand die staat te kopen om het aan de te komen. Generaal mag ik u iets vragen. Ik ben van de TV. ik Kan graag weten. Ik en... heb u niets te zeggen, jongeman. Was u gisteravond niet op het strand? Wie heeft u dat verteld? En vanmorgen, weet u iets van die brand en van dat schieten? Ik heb u al gezegd, geen commentaar. Was het een legeroefening? Zo kun je het wel noemen, ja. Er doen geruchten de ronde dat er een tuigpoot gesignaleerd is, vlak onder de kust. Het spijt me, ik heb nu geen tijd. En u meneer. Kunt u misschien commentaar geven? Ik zou commentaar kunnen geven op uw gedrag, meneer. Er is u gevraagd om weg te gaan. Stap in, met. als het om een militaire oefening gaat. Waarom is dat een het strand afgesloten? Hey! Dat kunnen we er nou nog net bij hebben. Die rotsjournalisten steken overal hun neus in. Ik zal benieuwd wat er allemaal in de krant staat vanavond. Geheimzinnige gebeurtenissen aan de Oostkust. geplaatst militair weigert commentaar. Wat is de rol van generaal Stevens? Mislukte invasie? Ga je gang. Ja. Ja, de waarheid is toch veel fantastischer dan een journalist kan verzinnen? Ja, Hoe lang kunnen we het nog buiten de publiciteit houden? Oh, ik ben zeer tevreden met onze komst. Nou, laat maar eens horen wat je daar allemaal uit hebt kunnen afleiden. De celstructuur, daar zijn we nog niet helemaal uit. Maar voor de rest, hier, de lichaamsbouw. Het, uh, ja, hoe zou ik het noemen? Het, het, het ding heeft kieuwen en vinnen. Het heeft zonder twijfel de mogelijkheid om onder water te leven. Nou, dat komt in ieder geval met wat we tot nu toe weten. Oh, ho, oh, oh, meneer Melden, we zijn er nog niet. Naast de kieuwen en vinnen heeft het ding ook een paar rudimentaire poten. Kijk, hier. Ja, een ja. combinatie die bij mijn weten bij geen aardse organisme voorkomt. U. Uh, wilt daaruit concluderen dat ik hier om een buitenhartse levensvorm ga? <laughs> ik moet helaas een slag om de arm houden, maar ik ben geneigd om uw vraag met die ja te beantwoorden. En verder, ben je er al achter hoe het zit met die elektriciteit? Oh ja, dat, uh, dat wil ik net vertellen. Je ziet hier dat langere uitsteksel, een mm -hmm. tentakel. Mm -hmm. Ja. Nou, uh, nog een combinatie trouwens, die op aarde onbekend is: poten en tentakel. Ja, ja, ja, ja, wat is er met die tentakel? Nou, dat zal ik u laten zien. Kijk, uh, hier is een voltmeter. Die staat aan één kant tegen aarde. Uh. Als u nu met de andere kant contact maakt met die tentakel. Zo. Ja. Dus dat is een wapens, meer dan twee kilo volt. En wat is het apparaatje. Hoog. Oh. En dan gaat het hier nog maar om een exemplaar dat dan een poosje dood is. Uh -huh. Ik moet er niet aan denken wat hij zou afgeven als hij nog springlevend rondhuppelt. Daar denken die dode soldaten al lang niet meer aan. Ja. Um, yeah. Dit verschijnsel is natuurlijk niet op zichzelf staand. We kennen hier op aarde een aantal diersoorten die hetzelfde wapen hanteren. De, de, de, de sidraal bijvoorbeeld? Ja, dat is wel de meest bekende, ja. Die kan ook zijn slachtoffers elektrificeren. Hij kan ze in de meeste gevallen niet doden, maar toch wel te lang. Dat is in dit geval wel een beetje anders, Doc. Uh -huh. Ja, het principe is wel hetzelfde. Maar het potentieel is veel groter. Kijk, als ik de stroom meet op een meter afstand van de tentakel... Ja. maar precies in het verlengde ervan, dan... gezien? Of komen ze mee Precies. Contact is dus niet eens nodig om een flinke stroomstoot te krijgen. Dus zo zijn die arme kerels geëlektrocutieerd. Duitgeblikseld, hè? Zo zou het wel kunnen noemen, ja. Hoe kunnen we ons daartegen wapenen? Welke isolatie is daar tegen bestand? Ik zou als ik jullie was maar liever uit de buurt blijven voor die dingen. Ja, dat is nou net wat we niet van plan zijn, dokter. Ik heb nog een verrassing voor jullie. Zo, het kan niet, hoor. We hebben de hersenen onderzocht. En? Nou, het uh, zal nog wel een weekje duren voor we met definitieve conclusies kunnen komen, maar... Maar wat? Maar wat? Kijk. Hier zijn ze. Hier, in dat glas. Is dat alles? Ja, dat is alles. En weet je wat het betekent? Het volume is klein, veel te klein voor een intelligent wezen. We kunnen dus nu al met zekerheid zeggen dat het hier gaat om een niet-intelligent leven. Wat? Dat het een mooie streep door al onze theorieën. Intelligent? Ja, er is natuurlijk wel een bepaalde mate van intelligentie aanwezig, zoals bij de meeste diersoorten. Maar dat gaat toch zeker niet uit boven het bevattingsvermogen van, uh, laten we zeggen, een hond. Wacht eens. Wat is een hond kun je leren. Je bedoelt dat ze door iets of iemand zijn afgericht om dit soort overvallen te plegen? Ja, dat zou ook die menselijke gedachten bij die duikboot verklaren. Toch komen ze van Mars. Dat het hier om buitenaardse wezens gaat, staat wel vast. Dat zoeken van de Sona-posten haalt niks uit en die luchtverkenning ook niet. Hoe lang zitten we hier nog al? Geduld met. Als er iets is, dan vinden ze het ook. En er is iets, dat kunnen we nou toch wel met zekerheid zeggen. Hallo Centrale, hallo Centrale, bericht voor generaal Stevens. Alsjeblieft. Generaal Stevens hier. Hallo, generaal Stevens. Hier is zonarwacht P5-Oost, we hebben een bericht voor u. Laat maar horen. We hebben een ongeïdentificeerd prikje op de rand van ons scherm. wat 150 mijlen uit de kust, coördinaten LPM 456. Kan dat niet zijn? Wacht even, hier. Zou best kunnen. P5, wat denkt u dat het is? Dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Het is te veel weg. Maar klein is het in ieder geval wel. Koers? Al oost. Hoe diep? Diepte? Ik schat zo'n 50 meter. Oké, okay, P5. Stuur er een vliegtuig op af. Met wat voor instructies? Uitsluitend observatie. Roger. Loop 4 zit daar in de buurt. Ik roep hem op. Ga je gang, P5. Ik hou de verbinding open. Hallo, Loop 4... Hallo, 4, Dit is sonarwacht P5 Ontvangt u mij? Over. Hallo. Hallo, P5 Coost. Ik ontvang u luid en duidelijk. Over. Hallo, Bloefier. Bericht voor u. Ongeïdentificeerd object op LPM 456. Herhaalt u over. Ongeïdentificeerd object op LPM 456 Geef instructies. Zie hem te vinden en blijf observeren. Geschatte diepte 50 meter koers Pal-Oost. Hoe is het weer daar? Is de zee kalm? Over. De zee is spiegelglad. Ik koer ze heen. Over. Speciale instructies van generaal Stevens. Uitsluitend observeren. En zorg dat ze je niet in de gaten krijgen. En hou ons op de hoogte. Over. Roger, en vraagt. Hallo, centrale. Hallo, centrale. Heeft u kunnen meeluisteren, generaal? Ja, prima. We verliezen nu contact met het object. Laten we hopen dat Broe 4 hem vindt. Ik blijf de verbinding openhouden. Succes. Dank u, generaal. Zo, en nou maar afwachten. En wat zeg je dan met, uh, ik zou... Hallo, met melden hier? Ja, is hier. Voor jou. Generaal Stevens... Wat zegt u? Ja, dat dacht ik al. Hebben we nog iets? Geen suggesties? Oké, okay, bedankt. En? Wat had het marine nog gestuurd? Ze hebben die foto van die Duikbo bestudeerd. En? Onbekend type, had ik wel gedacht. Ja, jij gelooft nog steeds rotspast in die marsmannetjes, hè? Heb jij ze dan niet met je eigen ogen gezien? Ja, ja, ja. Maar opereren ze zelfstandig, dat is de vraag. Ik weet het niet. Ik ben moe. Ik ga maar liever koffie halen en, uh, en iets te eten, als het kan. Best wel terug. Ja, alsjeblieft. Voer. En ja, hier nog wat. vleesvoer. Hm. Kijk maar eens wat er allemaal in avond bij de staat. zou je wel blij maken. Laat maar eens zien wat ze ervan gebakken hebben. Niet wat je denkt. Heeres, grote kop. Eminent geleerde onder mysterieuze omstandigheden ontvoerd. Zeg je daarvan? Wat? Wie? Dornberger. Dornberger? Een raketspecialist. Waarom heb ik daar geen bericht van gehad? Even kijken. Ja, natuurlijk. Long Island weer bij de zee. Ja, s'nachts natuurlijk weer. Onze vijanden leggen ons het vuur na aan de schenen. En hoe? Hun activiteiten nemen wel toe de laatste dagen. Ik zal me niks verwonderen als dit het voorspel zou zijn voor een grote aanval. Een invasie. Eerst de verdediging uitputten door de topmensen uit te schakelen. En hallo, dan. Centrale, hallo, centrale. Borricht van Generaal Stevens van P5. Hallo, P5, Stevens hier. Groep 4 heeft zich gemeld genaal. Prachtig, kan ik meeluisteren? Hier komt hij. Hallo, Groep 4. Spreek u maar. Over. Hallo, P5. We hebben hem gevonden. Iets oostelijk van de opgegeven coördinaten. Het is een duimboot. Hij zit niet zo diep als we die dachten. tafde net op oppervlakte zo te zien. De zee is vlak en het zicht is uitstekend. Over. Snelheid. Over. Over. Over. Koers. Over. Nog steeds bovenhoog. Hij komt steeds dichter aan de oppervlakte. Kleine koerswijziging. Hij vraagt nu zicht op een aan. Hij kan uw taak op met opduiken. Instructies gevraagd. Over. Hallo Centrale. Hallo Centrale. Heeft u kunnen meeluisteren, generaal? Ja, zeg hem dat hij zich gedekt houdt. Maar laat hem in de buurt blijven en ons op de hoogte houden. Roger. Hallo Blue beer. Hallo Blue View. Over te nemen en blijven observeren. Over. Roger. En uit. Stevens. Stevens, kijk eens hier. Wat? Hier. Kijk die kapers. Dit zijn de coördinaten, dus daar moet die goed zijn. Klopt. Nou, er is daar geen sprake van een eiland. Ze schijnen dat ding daar beneden nogal belangrijk te vinden. Al dat gedoe voor een duikbootje. Tja, zeker een of andere gekke miljonair... die een vakantietochtje maakt in zo'n ding. Of denk je dat een boot vol spionnen is? Als je ze daar beneden hoort, zou je haast denken: van wel. Hallo Blue hallo Blue dit is P5, over. Daar heb je ze alweer. Hallo P5, hier Blue over. Zien jullie nog steeds het eiland, over. Ja, het is nu links onder ons we zijn er zo'n 5 kilometer vandaan. Hoogte 2800 meter, over. Op onze kaart, staat op die plaats geen eiland aangegeven. Over. Onmogelijk. Ogenblikje. Uit. Zijn ze nou helemaal bedonderd? Ze zeggen dat er geen eiland ligt. Kijk eens even op de kaart na. Ah, te gek. Wacht eens even. En? Zit. ze hebben gelijk. Op de kaart staat niks. Eh? Nou, krankzinnig. Hallo, P5. Hallo, P5. Hier, Blue 4. Over. Hier, p 5 heb je iets kunnen vinden? Over. Op de kaart niet, maar het eiland is er toch echt? Of we zijn afgedwaald, of we zijn gek. Over. We hebben een radiopeiling laten doen. Jullie zijn niet afgedwaald. Misschien zijn jullie wel gek. Beschrijf dat eiland eens. Over. Bedankt. Het eiland heeft een ronde vorm. Ik schat een middenlijn van zo'n 300 meter. Het heeft een plat oppervlak. Lijkt een beetje op een zandbank. Alleen de kleur. Het is matgrijs. Er is geen leven te bekennen. Althans niet van hieruit. Over. Neem zoveel mogelijk foto's. Hoe staat het met de duikboot? Over. Foto's Charlie? Ben op bezig. Hallo P5. De duikboot is inmiddels aan de oppervlakte. Hij koerst recht op het eiland aan. Over. Complimenten van generaal Stevens. Nog meer hoogte nemen en voor het onvoorzichtig zijn. Begrepen? Over. Wat is dat allemaal voor onzin? Denken jullie dat ze atoombommen aan boord hebben of zo? Over. Opdracht van de generaal. Verder instructies niet te dichtbij komen. En als jullie merken dat er iets hapert aan het elektrische systeem van het vliegtuig, onmiddellijk rechtsomkeer maken. Begrepen? Over. Rotje. En uit. Blauwe kul. Hé? Huh? Maar. Hallo, hallo P5, hallo P5, over. Hier, p 5 over. De duikboot legt nu aan bij het eiland. We zijn een einde de buurt. Maar ik kan het met de kijker toch duidelijk zien. Er stappen nu een paar mensen uit. Er zijn ook mensen op het eiland. Een stuk of vijf, zes. Zeker een ontvangstcomité. Over. Hoe hoog zitten jullie nu? Over. 3200 meter. Over. Oké, okay, kom niet lager. En vergeet de foto's niet. De foto's moeten we hebben. Alles op de hoogte, uit. Kun je wat zien, Charlie? Ik heb de langste telen. Maar goed dat het weer zo helder is. Ze doen daar beneden zo hysterisch over. Wacht eens. Hoor je dat? Ja. Hij er ermee uit, geloof ik. Brandstof? Brandstof oké. Okay. Opsteking. Dat is het! Er staat geen spanning meer op de accu's. Dat ja, kan toch niet? Ze zijn gloednieuw. De dynamo's geven niets meer af. Hou je vast. Ik maak een duik linksom. Waar is nu de grond? Dadelijk valt de radio ook nog uit. Wacht even. Hallo, P5. Hallo, P5. Hier, Blue 4. De motor schijt ermee uit. Storing in de stroomtoevoer, wat jullie net zeiden. We zullen moeten landen op zee. Ik herhaal... We maken noodlanding op zee west van het eiland. Over. Hallo P5? Hallo P5? De radio is dood. Ik hoop dat we nog net zijn doorgekomen. Anders moeten we verhalen wat er gebeurd is. Ja, daar zijn ze daar beneden nogal goed in. Veel te goed. En wil je nou even je mond houden, Charlie? Ik moet me concentreren. En doe het een beetje handig, hè? Ik voel er niks voor om als spoor voor de vissen te dienen. Ja, wacht maar af. Zou die storing iets te maken hebben met het gekke eiland? Oh, ik hoop dat we dat ooit nog eens te weten komen. Ik zal in ieder geval proberen er zo ver mogelijk vandaan te blijven. Kijk eens. Er staan een heleboel mensen op het eiland. En, en heb je dat ding gezien? Shit, het lijkt wel een kanon. Ik kijk straks wel. Ik ben bezig je leven te redden. Het staat op ons gewicht... Zou dat de oorzaak zijn van die elektrische storing? Best mogelijk. Het lijkt wel een goedkoop stripverhaal. Het geheimzinnige eiland. Een krankzinnige professor haalt vliegtuigen neer door middel van een machtige straal. Oh, als wij dan maar niet te dupe worden van dat lollige stripverhaal. En nou nog eens even je mond Charlie. Heb je je riemen vast? Ja hoor. En mijn sigaret is uitgemaakt. Ik zal proberen hem zo lang mogelijk in de lucht te houden. Hoe stuurt hij? Zwaar. Nou, daar gaat hij. Zet je slap. Ah. Zo. Nou, eh... Uh... Ik dat er net is afgebracht, of niet, hè? En die goede oude kist drijft ook nog. Ja, voor hoe lang? Nou, lang, lang. genoeg om de rubberboot naar buiten te krijgen. Hier, maak je riemeloze pak aan. Ik heb hem. Die rode stopt eruit, dan blaast hij zich vanzelf op. Zo, overvoerd met dat ding. Zo, dat voelt wat veiliger aan. Hoe ver zijn we van het eiland? Is er geen velden of wegen meer te bekennen? Nou, dan maar wachten tot ze iets weer ophalen. Bert Charlie, heb jij je sigaretten op de hoop? Ja, hier. Dank je. Ik kan niet zeggen dat ik helemaal gerust op ben. Waarop niet? Nou, ik weet het niet. Er gebeuren mij veel te veel gekke dingen hier. Al die geheimzinnigheid rond onze opdracht. Dat eiland dat niet op de kaart staat. Straks is krijg je nog gelijk met die van professor en zijn machtige straal. Ja, zeg er wat van. Zeg. hou jij van haaien? Haaien? Haaien, hoezo? We zitten hier helemaal geen haaien. Oh nee, wat, wat is dat dan, wat er om onze kist zwemt? Nou, in ieder geval geen, geen haaien. Anders zou je toch een driehoekige rug weer moeten zien. En ja, we kunnen het dan zijn. Zeehonden. Hé, nee, die zijn veel kleiner. Perfect. Ik voel me zo slap in mijn benen. Zeduwen zeker van al net, hè? Oh, sorry, M M mijn benen. Ja, wat, wat heb je? Je ziet helemaal bleek. Ik, ik weet het niet. Ik voel me helemaal slap. Duizelig. Ik hoop dat ik onderuit ga. Ik, ik, ik, ik begin het ook te voelen. Het tintelt. Of mijn benen afsterven. Zou dat eiland. zou het die beesten. Schiet, Charlie! Schiet! Voor het te laat is! Daar dan! Daar! We naderen de aangegeven coördinaten, generaal. Hoe lang nog? Een paar minuten, dan zijn we er recht boven. Dank je. Zie jij al iets van een eiland met... Niks. En met de kijkers. eens. Dat is wit. Nee, niks te zien. Wat ik ook eigenlijk niet verwacht. En ja, dat vliegtuig? Die verkenningsvliegtuigen zijn vrij leeg. Wij we wel een poosje drijven. Als het tenminste niet recht in zee gedogen zijn. Daar heb je hem geloof ik. Daar, Daar. Die oranje rubberboot. En het vliegtuig drijft er vlakbij, links ervan. Ik zie hem. Ja, ik zie hem. Kijk, daar heb je hem. Nou, bedoel me, generaal. Proberen erbij te komen. Wat denk je met. Ja, we moeten het risico maar nemen. We moeten kosten wat kost die foto's van handen zien te krijgen. Er is niet veel leven te zien daar bij die boot. En van dat eiland nog steeds geen spoor. Ja. Als er al ooit een eiland geweest is. Maar dat zien we wel op de foto's, ja. Nou, vooruit maar. Je vliegt er één keer laag overheen. En als we niks verdacht zien, probeer hem dan zo dicht mogelijk boven die andere kist te houden. Kom voor de generaal. Ja, zo is hij goed. Hier, kijk jij eens, Matt. Dank je. Nou, nou. ziet er niet best uit. Als die twee nog een sprankje leven in hun lijf hadden, zaten ze al lang als gekken te zwaaien. Ja. Dat kun je denk ik zo wel vertellen, hoeven ze dan zullen vinden. Laten we het er maar op wagen. Laat hem maar zakken. Zijn we er zo dicht genoeg bij? Ja, prachtig zo. Nu naar de reddingboot. Ze zitten erin? Ja. Maar je moet niet vragen hoe. Stap jij over? Ik ben met een halve. Ja, ja, oké. Okay. Nog, nog, nog iets meer zakken? Oké. Okay. Ja! Yeah. Schiet op, hè? En? Precies wat ik kast! Doodgebrekster? Ja! De foto's! Gast even! We hebben de foto's niet aan boord! Dan moeten ze nog in het vliegtuig zijn! Kom terug. Ja. Zo. Dat is, dat is de fliksel naar dat vliegtuig. Daar gaat-ie. Verstappen. Als je niet uitkijken, krijg ik nog een uitpak. Zo kunt je op de vleugel klimmen. Ik zal proberen hem zo te houden. Met terug. Ik wil u zenuwachtig maken, generaal. Maar, ziet u die beesten daar? Thomas, het we zetten deze kant op. Ja. Met? Ja? Hoe ver sta je? Ik heb hier de toestel. Ik kan de verkoorgen met de verden. Kijk eens naar de zee. Wat? Kijk eens naar de zee. Er hangt het van donder. Kom terug, Met. We moeten als de bliksem weg. Ik heb het Ik weet niet of ik hem nog de lucht te krijg, generaal. Kijk, ik heb geen spanning meer op de accu's. Je bent de eerste niet met stroomstoring. Vooruit, Mep. Zo op het nippertje. Lukt het nog? We zullen het proberen. Heb je de foto's? Ja, hier. Stel er vandoor. Hemelsnaam, generaal Stevens. Wilt u nou eens duidelijk zeggen waar het op staat? Ik dacht dat ik duidelijk genoeg was geweest, meneer de president. Mm -hmm. Ik heb u de bewijzen laten zien dat er marsbewoners bestaan. Hier zijn de foto's. En al hun acties laten vermoeden dat we binnenkort een groot scheepse aanval te verwachten hebben. Tja, dat komt dan wel bijzonder ongelegen met de verkiezingen voor de deur. Het is moeilijk om ons op dit moment in, in fantastische avonturen te storten. Neemt u me niet kwalijk, maar wat nu misschien nog fantasie lijkt, zou wel eens heel gauw werkelijkheid kunnen worden. De strijd is al in volle gang. Zoals u weet zijn er al heel wat doden gevallen. Een groot aantal van mijn belangrijkste medewerkers is spoorloos verdwenen. Maar dat heeft u tot nu toe uit de publiciteit kunnen houden. Ik waardeer deze omzichtigheid zeer. En ik zou het nog meer op prijs stellen als het zo zou kunnen blijven. In ieder geval tot aan de verkiezingen. Ik vrees dat de marsbewoners zich niet al te veel zullen aantrekken van uw of andermans verkiezingen. Nog even en er valt niets meer te verbergen. De prometheus 13 is op weg naar de aarde generaal. Er is geen enkel bewijs dat buitenaardse krachten er iets mee te maken hebben. Waarschijnlijk zoekt u de...